en de me... van haar hart. Deze tijd van groei en welvaart is een vijand voor onze rust maar die vind ik als ik aan Entertainment for you, zaterdag gast. Ja, en dat is niemand minder dan uh, Peter Manier. Ik zou zeggen, uh, Peter, een hele goede avond alweer. Ja, hele gezellige goede avond. Leuk hier in Zandvoort. Ja, toch? Ja. Ja, het zonnetje is, uh, is er helaas niet bij vandaag, maar goed. Wat is wel een beetje. Uh, ja, de, de een beetje. De, ja. Ja. Ja. ja. In ieder geval uh, de temperatuur is goed. Juist. He? De testosteron, Nou ja. Was een mooie tijd. Ja, misschien. Was een mooie <laughs> tijd. <laughs> het is het ook alweer uh, 16 jaar geleden, zo dat het liedje uitkwam. Ja. Uh, en behoorlijke tijd in ieder geval? Ja, Want ja, ja, de album is ook al uh, een, een poosje uit, hè? Ja, de album is erop gevolgd. Dat is in 2007 uitgekomen inderdaad. Met om al meer allemaal mooie nummers. En uh, heel, heel veel geschreven door uh, Bram Koning. Een gabbertje. Ja. En uh, Tesselstroom, kan je daar nog wat uh, eventueel aan toevoegen? Uh, Tesselstroom, ja, dat is aan, aan toen uh, toe, toe, toe ontstaan door uh, Frits Langeveld. En Frits Langeveld uh, was, is een van de grootste horecabazen van Tessel... En uh, ik werkte toen de tijd uh, in een kroegje waar ik ook zong achter de bar en zo in, in de Tiffany Pub. En toen uh, kwam hij naar me toe, of, via, of ik zei net om een plaatje met me op te nemen over de promotie van Tesla eigenlijk. En uh, dat zou, toen de tijd had je nog geen echte videoclips of zo en, uh, te maken. Dus het werd een, een cd Dus dat was eigenlijk toen de tijd een, een verkeerde keuze, want we eigenlijk een DVD moeten maken. Maar ja. ja in ieder geval, uh, toen de tijd is zo rond 2000, 2001 is hij uitgekomen uh, ter promotie van Tesla. Oké, okay, een ja. kroegje bestaat nog? Het kroegje bestaat helaas niet meer. Nee, okay. Toen de tijd uh, is er een andere eigenaar ingekomen in 2005, volgens mij. Okay. En uh, die, heeft, uh, die had wat anders in zijn hoofd. Dus die heeft de hele zaak gestript en uh, die had er een andere zaak wel gemaakt. Supermodern. En dat liep niet. Toen de tijd ook nog met Herman de Blijker bij geweest en zo. Met, met, ging je met, met eten doen en zo. En uh, ja, nu is het alleen maar weer een, een feestcafé eigenlijk. Eigenlijk meer ja, ook weer niet. Het is eigenlijk niet meer uh, de oude tiffany Pub wat er ooit was. Nou oh ja, oké. Okay. Ja, in principe, uh, ja, qua, qua aanloop Texel, is het, uh, is het toch wel vrij druk. En zeker de zomers. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Het is nog steeds uh, in trek. Uh, het is wel iets minder dan uh, toen ik de tijd uh, direct werkte in uh, begin, zeg, begin 2000. Het is toch uh, ook veranderd. Ook de kogel uh, is in 2004 helemaal verbouwd eigenlijk. Uh, het, het, het, het, het, het grootste stuk. En dat vind ik persoonlijk niet altijd zijn voordeel opgedaan qua gezelligheid. Nou nee, okay. ja oké, je ziet wel ieder zomer de, de, door de jongeren een hoop, hoop benden die ze achterlaten natuurlijk, maar goed. Ja absoluut, ja, ook, ook dat is een beetje aan banden gelegd heb ik begrepen, want ze hebben geloof ik de jongerencamping afgeschaft. Oké. Okay. Dacht ik. Ja nou ja, het is, ja. Uh, qua rommel gezien. Ja, uh, uh, <laughs> ik heb het wel gezien hoor, er stonden echt, echt muren met, uh, met bierkratten ja, op de ja, camping. Ja. <laughs> het was leuk om te zien. <laughs> nou ja, in ieder geval een levend feest. Ja. Je komt nog steeds op Tessel, of uh, Ik was toevallig uh, een paar weken geleden was ik op Tessel, moest ik uh, toevallig zingen bij de Jutter oh. en, uh, en bij nog, nog een feestje, ik weet niet, uh, was dat nou? geen idee, geloof ik, heet het. Oh, Oké. Okay. En uh, nee, de, de, de voor, nee, daarna uh, de voor, daar ben ik zeker ja, vijf jaar niet geweest of zo. Dat is het al weer een tijd terug. Ja, ja, ik, de liefde is een klein beetje over, vind van Tessel. ja, helemaal Maar ik nog steeds wel, wel als ik zeg maar, aankom. Uh, uh, varen met de boot, en dan klopt dat niet. Wel nog steeds, hoor. Want je voelt nog wel steeds die, die rust als je dan uh, het eind opkomt. Ja, ik kom er niet vaak, maar ja. ik ga er ook wel regelmatig wel, uh, wel eens uh, ja. eventjes uh, naartoe. Het blijft een mooie lijnland, hè. He? Ja. staat ja. nu op de nummer 9 van de Lonely Planet. Dus uh, ja. helemaal super. Ja, ik, ik ga altijd meestal tegen de, tegen de wintermaanden, zeg maar. Een beetje herfst, winter. Ja, daar je, dan kun je, je de kogel afgezien, ja, dat is van uh, u raken. Nou, <laughs> ik, ik, ik hou wel van een beetje rust. Ja, precies. <laughs> Vroeger was het anders, maar... Nee. Hey, uh, ik ga nog even een nummertje draaien van je, van oh, ja. je, ja, je, je album eigenlijk. He? Ja, ja dat is uh, het laatste eigenlijk ben ik er buiten in 2007. Ik wil eruit. Oh, nou. Toch? Ga je gang. Oké. Okay. <laughs> in mijn jaren dacht ik nooit hoe zal het leven gaan. Kom ik van de aarde of misschien wel van de maan. Het toen in twintig was, stelde jij me voor de kus Ga je voor de liefde, word je ooit nog serieus Maar de jaren draaien verder en ik ben nog steeds alleen Dan kijk ik in de spiegel, waar moet dit leven heen Dan ben ik stil. Snel... Niet lekker gaat. Je weet wel die momenten in huis of soms op straat. Dan denk ik bij mezelf: ach, ik laat het boeien voelen. Ik ga mijn eigen gang en volg dan mijn gevoel. Laat iedereen maar praten. Ik trek er iets van. Ja. Ik moet er even uit. Ja, ik had het toen zelf geschreven. Inderdaad, <laughs> ook met het gevoel dat je een beetje thuis zit, hebt gewoon niks te doen. En, en dat moet je nou doen. En, en, en toen kwam ik op deze tekst. Oké. Okay. Uh, ik wil eruit. Ik wil eruit. Ik ja, dus er de wol laten lang maar lekker gaan. En toen ben je naar Tessel Tesla gaan. En toen ben ik naar Tesla <laughs> <gegaan. laughs> hey, uh, ja, dat, dat is dus spontaan ontstaan. Ik wil eruit. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus daar, daar, daar zit geen, eigenlijk geen ander verhaal achter. Daar ja, zit geen ander. Nee, zeker we, niet. Ik had een tekst geschreven. en uh, mijn, Samen met Bram Koning hebben we dit uh, verhaal gemaakt. En ik, uh, de, de muziek is uh, gemaakt door een Bulgaar. Die had toen een, uh, ook een, uh, maakte orkestbanden in zin uh, volgens mij. En die heeft uh, alles ingespeeld. Oké. Okay. Ja, helemaal top. Ja, eh, ik zou zeggen... Eh, het volgende nummer wat we willen of gaan draaien. Ja. Eh, wij... Wij? Ja, ja Wij, wij is, een, is een, vind ik, een, een hele mooie melodie. Het is van uh, uh, Julio Iglesias. Ja. Hé, hey, hey, hey, inderdaad. Hé. Hey, hey. hey. En uh, <laughs> ook weer uh, mijn vriendje Bram Koning heeft daar er teksten van geschreven. En uh, Wesley Broenkorst heeft hem ook uitgebracht. En die heeft het, het geluk gehad dat hij mocht zingen natuurlijk op het uh, bruiloft van uh, Wesley Snijders ja. en uh, Jolanten. Ja, dat uh, hebben we allemaal kunnen aanschouwen via ja. YouTube. Ja. Uh, daar, staat, uh, daar staat in ieder geval uh, de film op. Ja, en hij heeft een ja. klein beetje die tekst... een beetje aangepast uh, naar, naar, naar hun toe in die, in die tijd. Ja, nou ja, ik zeg het... daar hadden we het net al eventjes over. Ja. De melodie, ja... De, het maakt niet uit in welke taal dat die gezongen wordt. Ja, het blijft gewoon mooi. Dus, ja. Heel melodramatisch, ja. Ja, ja, ja. Melodramatisch. ja dat wel, maar goed... Ja. Uh, het is er niet minder om te nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Als ik ik zing ook wel eens gewoon. Uh, ik zing nog wel eens af en toe. En dan uh, zelfs op het rasje, als het als, als sorry schijnt, is het gewoon een lekker nummer om om een vlek te zitten. Een ja. Lekker drankje te doen. Ja, ja. daar zeg ik, we zitten in de tijd van de uptempo. Ja. En uh, ja, dan, ik vind het toch wel heerlijk als er een fijne ja, bellet tussendoor komt. Want, ik uh, denk <laughs> ook als ik, als, ik, als ik weer een plaat ga maken, dat het gewoon wel weer een mooie bellet gaat worden. Want ik ben toch eigenlijk zelf wel een, een beetje een bellet ja, uh, ja. Ja, mensen kunnen dat aanschouwen natuurlijk via YouTube. Ja. We gaan hem even draaien. Nou, gezellig. Ja, toch? Bij. Hey, kijk nou toch niet zo triest. Kom maar bij mij. Je weet dat ik hetzelfde ben als jij. Toe, vergeet het maar. Hey, verlies zijn maatjes soms een beetje blind. Je voelt je nu onzeker als een kind. Maar ik sta voor je klaar. Dat jij er echt niets aan kon doen. Het leek eerst zo onschuldig, ach maar toch. Dit had jij niet bedoeld. Hey, nu sta je hier dan voor me vol van spijt. Het komt er zo, goed, geef me wat tijd. Echt, ik weet wat je voelt. Wij zijn toch echt ge. En soms kwaad op mij, maar nooit te lang Jouw ogen vol van vuur, dat maakt me bang Toch zie ik dat een lach Jij, je weet dat ik niet zonder jou besta En dat ik jou als geen ander toch versta Jij bent mijn star kracht. Ja wij, wij zijn recht geboren voor elkaar. Heb jij het moeilijk, sta ik voor je klaar. Als ik naar jou verlang, dan ben jij daar. Dat jij er echt niets aan kon doen Het leek eerst zo onschuldig Ach, maar toe Dit had jij niet bedoeld Hé, hey, nu sta je hier dan voor me vol spijt Het komt heus wel goed Geef me wat tijd Echt, ik weet wat je vindt.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 Peter Marnier hier aanwezig in de studio bij ZFM Entertainment voor je op die 106.9 en 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook via televisietekst hier in Zandvoort op kanaal 40 van Zigo. En even kijken, ja, wij was dit. En Peter, ja? kan je daar nog wat toevoegen? Aan wij? Aan wij? Aan wij. Aan wij? Wij? Ja, wij zitten hier. Wij, zit, wij, wij, wij delen deze ruimte. Wij, ja. Uh, ja, god, ik heb dit allemaal verteld eigenlijk voor de, ja. voor de aankondiging van het liedje. Heb ik even nu al verteld hoe dat, uh, hoe dat liedje is uh, ontstaan. Ontstaan inderdaad. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Hey, Ben jij nog uh, bezig eigenlijk aan een, aan een nieuwe single of? Uh? Uh, ja, er zijn wel gedachten over inderdaad uh, aan het gaan en zo. En uh, ik moet even, uh, even kijken hoe we dat uh, financieel gaan doen. Nee, dat is tegenwoordig moet je het allemaal. Uh, uit je eigen pot betalen, want, ja. uh, omdat de platenmaatschappijen die verdienen geen ene moer meer aan een uh, aan singeltje, zeg maar, nee, bijna. Inderdaad. En dus daarom hebben ze ook geen geld meer uh, om te investeren in zomaar in iedereen wat ze vroeger uh, zo'n jaar of tien, vijftien geleden nog wel deden. Ja. Niet bij iedereen natuurlijk. En uh, ja, dat is, wordt gewoon iedere keer wordt het steeds moeilijker. En uh, ja, dan moet je toch uh, als artiest tegenwoordig je eigen portemonnee beneden trekken. Ja, van de week was er eigenlijk iets, iets in het nieuws inderdaad over de... Uh, ja, er waren wat, wat de artiesten inderdaad gegaan naar uh, het buitenland. Om uh -huh. daar uh, inderdaad uh, even te praten over, uh, net zoals YouTube en dergelijke. Oh, Oké, okay, ja, ja, ja. de rechten inderdaad, omdat ja, de zangers en de zangeressen krijgen daar eigenlijk nooit wat van te zien. Weinig, ja. Terwijl uh, inderdaad toch uh, ja. alles, uh, ja. alles vrij wordt uitgezonden. Ja, ja inderdaad, dat klopt ook zo. En, en uh, ja, de artiesten er eigenlijk uh, weinig van uh, terugzien. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, uh, vind ik het niet. Ja, uh, in de, in de, ja tegenwoordig wordt er natuurlijk veel meer, zeg maar, haakjes illegaal uh, geluisterd dan, uh, dan uh, legaal. Ja, maar je hebt ja. inderdaad uh, de, de, de diensten zoals Spotify en dergelijke. Ja, ja, ja. Volgens mij wordt daar hier en daar wel een beetje aan betaald. Via ja, maar je hebt, je hebt ook natuurlijk. De, de, de, misschien door het Spotify zelf waarschijnlijk. Ja. Denk ik. Want uh, ik heb ook Spotify en dat is gewoon gratis. Alleen ja. je hebt dan niet de, de professionele. Uh, nou, ja, zeg maar, de, maar, maar, dat, maar dat maakt niet uit, je kan gewoon gratis... Ja, en de kwaliteit is toch wel iets minder. Het volgende nummertje wat ik klaar heb staan voor jou... Ja. Uh, dat is uh, Op zoek naar jou. Op zoek naar jou. Dat ja. is uh, ook weer geschreven door, uh, door Bram Koning. En dat was eigenlijk voor een tip van mij. Ik heb hem verteld van... Uh, ik wil een liedje en dat moet gaan over iemand die ik ontmoet... maar een tijd niet heb gezien. En uh, ik hoop dat ik hem nog een keer terugzie. En uh, hij is een beetje gemaakt op een Spaans nummer. Balaar Pegados. Uh, ik, ik zong toen in uh, Caruela Park. In Caruela zelf. En, uh, en toen kreeg ik dat nummer door. En, uh, dink, hey. en toen ben ik de brand gegaan. En toen uh, dat, dat verhaaltje en dat liedje. En toen heeft hij een hele eigen werk ervan gemaakt. Oké, okay, dus... Uh... Eigenlijk, uh, je hebt hem zelf niet in Spaans gezongen. Ik heb hem zelf niet in Spaans gezongen. Nee, nee, nee. nee Dansen de Vogels. Ah, ja. Helaas, laag, uh, We gaan hem even draaien. Ja, Op mooi. zoek naar jou. Heerlijk nummer. Weer een bellet. Ja, toch? ja CFM entertainer voor jou. Tot de klokjes van acht uur. Op zoek naar jou, Peter Manier.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 en dat moment nooit meer vergeten. En met de kracht van een orkaan. Liet jij me stuurloos staan. Ja, jij veranderde Jij bent mij hebt losgemaakt. Je hebt mijn hart geraakt. Nou, die heb je gevonden, Peter. Je zit hier. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, ik ben nog steeds op zoek, hoor. Nou, niet op zoek, hoor. Ik, uh, maar, ik ben wel vrijgezel, maar uh, dat vind ik prima. Ja, nou ja, ik bedoel, als je er geen moeite mee hebt, waarom? Ja, precies, ja. ja, ja, ja, ja. Hé, hey, uh, dit nummer. Valt daar, uh, valt daar nog wat aan, uh, aan toe te voegen? Ja, nee, ja, ja, nee, nee ja, ik heb een vriend van mij die, uh, die draait hem altijd als hij dan weer een nieuw zin heeft. Dat is wel leuk. Hij, ge gebruik, hij gebruikt me eigenlijk. Oké. Okay. Ja, ja, ja Dat is wel leuk. Om, om, wel om, om te om, om daar is zeg maar een beetje romantische avond. Een beetje romantische avond. Uh, avond uh, ja, ja, ja, uh, ja. Glaasje wijn op tafel. Juist. In, uh, zoek okay. jou. Of zo ja, nou nee, ja, lekker. <laughs> <laughs> hey, uh, even kijken. De nachten met jou. De nachten met jou. Ja, dat is geschreven door Kovarai. Kovarai, dat is een uh, schrijver die al heel lang in het vak zit. Die heeft uh, uh, vroeger heel veel geschreven voor de Peter Beense. Onder andere uh, Ramon Beense. Uh, hoe heet ze ook weer de, de Nederlandse Andreasus? Uh... Uh, de Nederlandse Andra de, de, de, de, de, de, de Andreasus. Nee, uh... de vrouwelijke Andreasus. ja Andrea. Nee, oh. die echt zingt. Oh, okay. oh, ze heeft ook een broer die zingt. De Haan. René uh, de Haan. René René de Haan. Ja, ja. Nou, ja, momenteel zingt ze niet meer, geloof ik. Hè? Nou, zingt ze niet meer? Nee, nee volgens mij uh, door, uh, door een bepaalde ziekte. Oh jeetje. Uh, ja. Oh, dat lijkt me erg zit, ze, zit ze inderdaad uh, eventjes oh. thuis. Uh, wat ik uh, meegekregen heb, hoor. Oké, okay, oké. Okay. Uh, hoe ze er nu voor staat, uh, durf ik niet te zeggen. Maar nee, nee. Ik hoop in ieder geval dat het goed met haar gaat. Ja. Nee, dat wist ik niet. Nee, nee, nee. Maar in ieder geval, daar heeft hij dus ook voor geschreven. En het voor nog meer uh, heel veel artiesten. Oké. Okay. Ja. Nacht met jou, ja. Dat gaat ook ja. over Spanje. We waren gewoon een een uptempo nummer hebben. Een daar dit nummer eigenlijk. Dan gaan wij hem uh, eventjes. Uh, Mooi, draai je toch? <laughs> Waarin die mij mooi. Mooi. Mijn Mooi is de hemel in Rio de nachten met jou, Peter Manier. Ja, ik hoop dat de hemel mooi is in Rio. Zal toch wel, ik ben er wel ja, uh, geweest. Uh, <lacht> <lacht> ik heb het alleen horen zeggen. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, ja, de, als we de zomercarnaval altijd zien, daar zie ja, je uh, Ja, dat is niet mis. Dat ziet er mooi ja, uit. uit. Ja, toch? Heel <lacht> ja, mooi. Nee, dus uh, sowieso, uh, dan, dan kleurt de hemel sowieso alweer uh, weer op. Weer blauw. Oh, ja. ja, ja. Hey, uh, Waar kunnen de mensen jou eigenlijk vinden? Heb jij een eigen site? Ja, zeker. Ik heb gewoon een, een site, www.petermarnier.nl. Daar kunnen mensen allerlei dingen, dingen vinden. Ook over wat ik gedaan heb. Ja, met, het, grafie, met biografie. Ja en, ja, en ook qua. Ik heb een klein beetje geacteerd ook en zo. Dus dat was hartstikke leuk. En uh, ik geef af en toe een beetje zangles. Ah, Oké. Okay. Dus uh, dat zijn allemaal leuke, leuke uh, dingen. Je, je geeft nog steeds uh, zangles. Ik, ik geef nog steeds okay, zangles. Okay. Ja, ja, ja, ja. En uh, dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen, natuurlijk. Ah. Ik heb zelf uh, vijf, drie jaar zangles. En uh, ja, ik ben gewoon een klein beetje een ervaringsdeskundige geworden qua, qua ademtechniek. Dus dat, is wel, uh, okay. dat, vind ik, dat vind ik wel leuk om door te geven, nu en, ik wel wat we het ouder ben geworden natuurlijk. En, en het acteren dus ook? Acteren ook, ja. Dat is dat we nu op het wat, wat lager pitje. Ik ben niet meer zomaar mee bezig met al die uh, castings en zo. Maar uh, misschien uh, komt het wel weer, kun je er niet kijken. Uh, je, je voelt er wel wat voor. Ik vind het hartstikke leuk om te doen, okay. ja zeker weten. ja, ja, ja. ja. Ja, meer als of, of echt? Ja, nee, ik ga niet, nee, ja. niet voor, de, voor, voor, voor de 50 euro de hele dag. Uh, ja, en dan ben je 60 op, euro met de trein kwijt. Ik wat niet zitten, zitten wachten tot ik eindelijk. Wat, wat, wat mag, die camera mag, mag voorbij mag lopen. Nee, die tijd, dat is voor mij niet. Nee. Nou, hier mag je mag in ieder geval gratis voor de camera zitten. Want de mensen zien je dus hier ook zitten. Oh, zien ze mij ook ja, zitten? Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Oh, Oké, okay, dank. Oh, jeetje, dank. Hey, uh, een moment. Eén moment. Ja, één ja. moment. Dat is, een, uh, dat is een heel mooi nummer. Uh, het is een. een, een, een uh, niet een vertaling, maar het is een, me een melodie van, uh, van een heel mooi nummer. To Where You Are van Joss Groban. En uh, daar ook weer Bram Koning heeft weer die tekst geschreven. En uh, ik vond het zo mooi dat ik hem. Uh, uh, ja, hij is eigenlijk was je opgedragen aan mijn oma, die toen overleed. Ja. In die periode dat ik hem kreeg. En, uh, voor, en die heeft hem, ook, uh, heeft hem ook gedraaid op haar uh, begrafenis. Oké. Okay. Nou. Daar gaat, het, daar gaat het ook eigenlijk over. Het gaat eigenlijk ja. over, uh, over iemand. Uh, die, die nieuwe bij is en die je graag nog één keer zou willen zien. Ja, ja maar, dat, dat, daar waar, begint hij eigenlijk allemaal in. Waar diegene ook is. Ik ben op zoek naar jou. Dat is het andere liedje. Ja, ja nee, maar goed. Ik ben nog steeds op zoek ja, jou. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ik, ik gooi ze een beetje door elkaar. Ik gooi ze een beetje door elkaar. <laughs> ja, ja, ja. Maar in ieder geval, uh, dit is één moment. Komt-ie. voorbij, maar iets laat mij steeds weten, je bent nog hier bij mij, als alles heeft gezwegen, hoor ik steeds een stem, die zegt dat ik moet doorgaan, want jij bent een stille kracht. Peter Manier, uh, een moment. Ja, mooi nummer, mooi nummer. Ja, heerlijk, uh, ja, om bij weg te dromen, zeg maar, weg te zwijmelen. Ja, en hoop ik dat je diegene nog, nog een keer kan zien die je hebt verloren. Ja, ja dat, uh, dat is iets wat we nooit zullen weten, zeg maar. Stay ja, dat, <laughs> ja. Uh, hey, uh, ja. valt er nog eigenlijk wat aan, uh, aan toe te voegen aan dit nummer? Nee, ik heb het allemaal uh, verteld natuurlijk ja. in, de, in de introductie van, de, van het nummer, ja. Oh, oké. Okay. En ja, ik weet wel dat verschillende mensen nu wel hebben gebruikt. ook voor, uh, voor, uh, voor het verlies van een uh, dierbaren. Ja, hey, um, Eigenlijk nog wel een. Uh, Brand bij mij nog een vraagje. Oh. Ja, dit soort nummers. Ja. Uh, uh, ja. Zijn die nog te krijgen ergens? Nee, nee, nee helaas zijn, zijn ze eigenlijk niet meer uh, verkrijgbaar. Uh, ik, zat, ik zat toen de tijd bij een platenmaatschappij. En uh, die is. Uh, ja. Een jaar zeg maar, twee jaar na het uitkomen van deze album is hij uh, failliet gegaan ook. Oké, okay, dus, dus echt niet, zat, niet gefuseerd? Of ik zat niet uh... bij een goede maatschappij. Oké, okay. nou <laughs> ja. Maar ik ben, ik ben wel blij dat de tijd dat hij wel uitgekomen is. Want ik, uh, ik had toen wel een hele leuke, leuke CD-release. Ja. En ah. uh, ja... En er zijn nog wel wat, wat dingen uit voortgekomen. Dus dat is altijd wel leuk. Nou, ja, dan ben ik eigenlijk wel blij dat ik deze nummers alsnog in mijn bezit heb. Ja, en als mensen een speciaal liedje willen hebben... kunnen ze me altijd even, even googlen en dan uh, kunnen ze me even een e-mailtje sturen... En dan kunnen ze wel de van me krijgen. Schenken. Ja, nee, en dat, ze kunnen ook in ieder geval uh, ja, eventjes bellen naar de 023-573-1969. En dan uh, komt hij automatisch hier in de, in de studio terecht uh, via de telefoon. En uh, ja, dus als je, mocht je een vraag hebben of uh, een, een nummer, uh, ja, kan je ook bellen. En anders eventjes uh, reageren op, uh, op de site van uh, Peter. Ja. Elke keer? Ja. Wat kunnen we daarover melden? Dat was ook dat, uh, Die hoorde ik toevallig van een andere zanger. En uh, ik wist dat hij door door was geschreven. En ik vond het gewoon een hartstikke leuk nummer. En ik vroeg aan Cole, mag ik hem ook op het album zetten? Hij zei, ja, natuurlijk. Dus vandaar eigenlijk elke keer. Uh, Zomaar een liedje eigenlijk, gezellig Ja, dat is door, inderdaad... Uh, De Cole Verhaaien. Ja, iets, iets uh, sneller nummer. Ja. Als dat we net gedraaid hebben. En die gaan we nu doen. Nou, gezellig. Ja, dan Beetje kunnen we vrolijkheid nou. Dan, ja, dan we we ja, nou ja. <laughs> Wanneer <laughs> ik s morgens wakker word, draai ik me even op mijn zij. Dan kijk ik stilletjes naar jou en denk: m'n liefste, je bent echt van mij. Al is de dag dan nog zo jong, dan spring ik meestal met een lach mijn bed snel uit. Terwijl ik bij het scheren ondertussen zacht voor jou een liedje fluit. Meer stuk. Dan straalde mij meteen de zon en loop ik bijna over van geluk. Al ben ik dan aan jou gewend, jij raakt nog steeds mijn temperament, jij raakt mijn ziel. En als ik iets verkeerd gedaan heb, zeg jij mij dat heel subtiel. Peter Manier, hier die 106.9. Ik zou zeggen, welkom hier, tweede uur. Ja, dankjewel, dankjewel. Gezellig. Ja, toch? Ja, helemaal hey, leuk. Ja. Hey, um, de volgende die ik klaar heb staan. Ja. Zo, uh, zoals, die, uh, Zo, zoals die eerste keer. Zoals de eerste dag. Of de uh, eerste dag, ja. ja, ja ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zal het bekennen, ik heb een brilletje nodig. Nou, ik, ik, ik, ik, zing, ik zing, ik zong, ik zing altijd uh, Just The Way You Are van, uh, van Billy oh. Joel. En ik vind het zo'n heerlijke plaat, uh, ook uh, om Engels te zingen. En ik wou eigenlijk wel uh, Nederlands taal te zingen. Okay. En uh, toen heb ik uh, weer met een verhaaltje naar Bram gegaan. En uh, zo, uh, zo is hij ontstaan eigenlijk. Oké, okay, het, uh, het, het, ga... het is niet zo dat je hem zelf ook in het Engels zou uh, zingen? Ik zing hem ook in het oh, Engels, zi... just the way you are. Ah, ja, okay. zeker. Ik zing hem alleen tegenwoordig niet meer Nederlands. <laughs> dus, uh, maar uh, uh, ja, ik vind het, gewoon, het is gewoon een lekker plaatje. Het is gewoon, het is gewoon een mooi, een mooi nummer. Gewoon een nummer, gewoon een lekker nummer. Gewoon ook lekker relaxed. Ja, het is... Uh... Ja, het is eigenlijk een nummer een beetje dat je, dat je zou zeggen, een duetje. Zoals de eerste dag, ja. Ja, ja, ja. ja, ja het, ga, het gaat erom eigenlijk om dat, dat, dat, je, dat, je, dat, je, dat je met iemand gaat en, en diegene die wordt beroemd. En, en, uh, en ook al gaat het dan wat minder, dan hou je nog steeds van diegene zoals het op de eerste dag was. Ja, oftewel, zo, zo oftewel niet, niet zonder en niet met elkaar. Ja, ah, ongeveer. ongeveer Hé, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Hey, dan gaan we hem even draaien. Ik ken nog net, uh, ja, we kunnen we hem... Uh, kunnen we het hele album nog draaien voor, de, voor het nieuws om zeven uur? Nou, gezellig. Ja, toch? Top. Zoals de eerste dag... Goed uitspreken, zoals die eerste dag. Ja, Peter Marne. <laughs> van Billet Joel. Billet Joel. Hé, hey, uh, ja, nou, uh, we zitten lekker te kleppen. Maar ik, uh, ik vergeet eigenlijk uh, gelijk het volgende nummer een beetje laten zitten. Als je maar aanraakt. Als je maar aanraakt, ja, dat is, uh, dat is uh, uh, ongeveer 2003 uitgekomen. Uh, dat liedje werd gesponsord door, door, door een toen door een, door een tijd kennis van mij, Wim Kapman. Die heeft toen een tijd hier wel... Hij had toen nog sponsor gelukkig. Ja. En uh, Tony Alberti heeft, uh, heeft uh, toen een tijd uh, zijn naam eraan gegeven qua, qua platenlabel. Want ik, uh, ging, ik heb me de hele tijd goed omgegaan met uh, de moeder van Tony. En uh, Tony is natuurlijk een broer van Wille Alberti. Ja, ja. En Ria Alberti was de, de weduwe van Willy Alberti. Dus ik, ik heb heel veel Alberti-informatie gekregen in die <laughs> tijd. <laughs> en uh, ja, ik heb met moeders Alberti heel veel leuke dingen beleefd in, uh, in die periode... Dus het uh, was, ja. was wel gezellig. Het was, was gewoon mijn tweede moedertje. Mijn ja, nou, ja. artiestenmoedertje. Sowieso ja. Uh, ja. de hele familie Alberti zit eigenlijk een beetje in de muziek. Ja, absoluut. Hè. Voor, de, voor zover ik weet dan. Ja. En volgens mij is er ook weer een neefje wat, wat nu ook weer zingt. Dat is, Vooral, dat ik, is, de, uh... de, dat is de zoon van, van Tony Alberti. Dennis, oh, okay. ja, ja. die heeft dan ook, ja, ook ja, de naam okay. uh, Alberti... Uh, ze hebben, ze hebben genomen omdat het natuurlijk een bekende naam is. Ja, ja sowieso. Ja. Wil zo... Ja. Albert? Brug, bekende, ja, Ja, uh, Johnny Jordaan. Uh, allemaal ja. een beetje uit die periode. Ja, Wil ja, Willy, ja Willy, Willy, Willy Bert, vind ik toch wel uh, nog steeds uh, wel uh, uh, was echt wel een grote van zijn tijd. Ja. Wat, wat die man een stam, stem zit. Ja, Ja, hij heeft ook inderdaad. Uh, Heerlijke nummers. Ja. Uh, die plan. opera. Heb je die opera nu wel van hem gehoord van Willy Alberti? Uh, ja, toevallig uh, is dat uh, nog niet zo gek lang geleden. Ik denk een maandje of twee, inderdaad. Heb ik, uh, heb ik daar uh, wat ja, van gehoord? Nou, fantastisch ja. is dat. En, en, en ben, ben ik ben altijd, altijd wel, wel verpand, vind ook. Hè? Want ook uh, Willy Alberti was altijd heel nerveus voordat moest, hij uh, moest zingen. Ja. En uh, ik, uh, ik heb dat ook wel gehad in het begin, nu iets minder. Maar toch blijkt dat er wel af, uh, wel een beetje gezond gespannen. En uh, het is toch altijd, altijd frappant hè? dat mensen altijd zeggen: van nee, de weus, ja. waarvoor moet je nerveus ja, ja, ja, ja, zijn? Ja, ja, André nou, Hazes, ja. uh, Adel, uh, nou zelfs de grote William Alberti die was ook altijd, moest ook altijd passen ja. voor het nieuws. Nou ja, maar goed, ja. dat, dat geldt voor iedereen hoor. Ja, ik absoluut. bedoel, uh, ja, inderdaad, de mensen die. Uh, maar uh, hoe groot ze zijn, dus, uh, ja, het, blijft, het blijft toch uh, persoonlijk. Ik bedoel, uh, ja, ik sta hier ook niet altijd even rustig achter, achter nee, je kan de microfoon. Nee, je kunt ja ja, ja, ja, ja. <laughs> hey, we gaan hem even draaien nog uh, voor het nieuws. Als je me aankijkt Als je me aankijkt Komt ie Als je me aankijkt Dan voel ik liefde Dan kan mijn dag Al niet meer stuk Wanneer jij zachtjes zegt Ik hou van jou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 Draai ik me heel voorzichtig Even op mijn zij En in het jonge ochtendlicht licht Kus ik je zacht op jouw gezicht En ik fluister in je oor Jij bent van mij Ik kan wel zonder meer.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 Zonnestralen Draai ik me heel Voorzichtig even Op een zij Ja, dat was hij dan. Nou, als je maar aankijkt, valt daar nog wat uh, verder over te liegen. Als je Peter? maar aanraakt, nee, er nou, valt niks, niks ja, over te liegen. Dit is allemaal... Nou, uh, allemaal, uh, ja, gelukkig. Allemaal geste, al. gezicht in <laughs> <laughs> Ik heb dat wel uh, veel moeten zingen voor, uh, voor pasgetrouwde mensen en zo. Dat vond ik vond het allemaal hartstikke mooi nummer. Oh, voor mensen die zoveel jaar getrouwd zijn. Dat is natuurlijk wel een, een liedje over, eigenlijk. Ah, oké. Okay. Hey Peter, uh, ja, dit uh, was tevens uh, het laatste nummer voor, uh, voor de... Het nieuws van uh, 7 uur. Nou, Ik wil je hartstikke bedanken dat je, dat je een uurtje aandacht bij mij besteedt. Ja, graag gedaan. Helemaal super. Graag, geweldig. En, uh, leuk dat je er was in ieder geval. Ja, uh. het, was een, het was een klein stukje Amsterdam-Sanvoort. dus uh, dat, ja, uh, een haast een thuiswedstrijd. Ja, precies, <laughs> precies. Nee, Maar uh, ja, ik zou zeggen in ieder geval... Uh, ja, mocht er een nieuwe single uitkomen, weer van harte welkom. En, uh, Dan uh, krijg je zeker toren, Fred. Absoluut. En, uh, nieuwe sponsors mogen zich ook aanmelden. Gelijk, honderden. Voor, uh, <laughs> voor, uh, voor, voor een nieuwe album of zo. Hé, hey, Peter... Ik zou zeggen, graag tot de, de volgende keer. Ja, en dankjewel voor je gastvrijheid. En uh, jij ook bedankt. Graag gedaan. Poetjes. Hoi hoi. hoi, hoi.